Tweede Kamer zitten. Achter lijsttrekker Geert Wilder staat Fleur Agema op 2 en Raymond de Roon op 4. Het weer. Het is eerst nog zonnig, maar vanmiddag stapelwolken. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Tijdens, God, daar zijn ze ook al mee bezig. Tijdens de Tourwagen Diesel Cup. In één keer zo'n damhert op de baan. Ja, wat moet we? je dan? Ja, even de race stil leggen of zo. <laughs> dat is wel wat verstandiger. Want anders kan je vlees gaan rapen. En Dat zou ook niet de bedoeling Is dit het nummer wat ik denk dat het is? Ja, ik heb een tuintje in mijn hart. Oh. Jullie hadden het er net over, hè? Ja, ja. Dus nou, dan gaan we draaien. Bij deze, de zaterdagmiddag van CFM. Zoveel op zaterdag bij het tot aan vijf uur vanmiddag. I'm if I Ik heb een plaatje, hè Dit? Ja, Op maar, een van, straalt deze plaat de zon uit. ik in de zomer. Met, met rooiter overleg of zo, dat nummer draaien, hè? In een keer. Uh, en dan je je, ik een, Ja, ik oh, was okay. jullie voor, hè? Ik wilde uh, Smit en Damaru. En ik heb een tuintje in mijn hart. We gaan weer snel over naar. Uh,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 de drie buiten vandaan. En dat was te degen bij de spel. De spelers waren het er niet meer eens. Maar toch wel. Want de bal die werd gespeeld met twee mensen. Die vijf stonden voor de keeper van Overbosch. Ja, dan sta je bij de spel. Niet zo moeilijk. Moet je ook niet moeilijk over doen. En Sondsen is nu weer een aanval. De aan, Diepe bal. Op Leidsche Berg. Kan Berg erbij? Nee, Berg kan erbij. En die heeft hem dan ook nu in de waltijd afgepakt.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 Des canons J'ai pleuré oui, J'ai pleuré. pleuré Qui pourra m'expliquer Que non, non Rien n'a changé Tout, tout a continué Non, non, non, non Rien n'a changé Tout, tout a continué hey, hey. Hey, hey. Moi je pense à l'enfant Entouré de soldats Moi je pense à l'enfant Qui demande pourquoi Tout le temps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 2010, al twintig 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. Zie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 It is a nice place, we love the dance hall Me enter the world up a freedom land Me dig think dig dig dig dig As a nigham and me live in every country Knowledge and wisdom, that is the key I can check, check, check, check, check, every day that I see Diana, leave me be no. That you've been giving me In at the homely party But now I'm past 23 I feel fine, how do I feel, how do I know, I wish place to go, past the custom every day with no feeling low, everywhere I go, me have me find the action, the comedy, that nothing you can't treat me wrong. Dat waren de zomerse klanken van I.G.K. bij SVM op zaterdagmiddag. Jorden, oh Diana, Het slot van de wedstrijd van vandaag, Job. En je zit te babbelen en met uh, het signaal ging het lijkt okay. wel in de <lacht> Inderdaad, het uh, spel even elkaar allemaal sportief van de hand. Het was een, uh, voor Zandvoort een uh, hele goede wedstrijd. Met name na de eerste 20 minuten is Zandvoort gewoon beter sterker geworden. En uh, dat heeft zich ook uit in, uh, in een 1-4 stand. Terwijl het echt toch wel veel hoger had kunnen zijn als de kansen die ze hebben gekregen benut werden. Het is iets anders. We Zandvoort wint uh, met uh, 1-4. Uh, ...heeft nu zicht op in ieder geval... ...de zesde, misschien zelfs wel de vijfde plaats... ...en dat kan straks heel erg belangrijk worden... ...aan het einde van het seizoen... ...als de plaatsen voor de nacompetitie competitie vergeven moeten worden... ...en wie weet... ...wie weet... Oké, okay. ja, we zijn heel erg benieuwd... Hey, we hoorden ook trouwens dat het voor uh, Sanford 2... ...daar uh, bij Overbos wat minder goed uh, afgelopen is... ...ja, dat heeft nog wel... ...als dan nog misschien nog wel een staartje krijgen... Uh, ...het tweede team dat... Uh, ...heeft met 2-1 verloren... ...maar dat is allemaal heel raar gegaan... Uh, de Dus hij zegt, die, uh, die keurde de 2-2 goed, toen waren er wat schermutselingen op het veld en hij heeft de wedstrijd uh, even stilgelegd en toen riep de, de, de aanvoerders bij elkaar, hij zegt we gaan nog 5 minuten spelen en we beginnen bij de stand 2-1. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, nou, dat klopt dus helemaal niet van. De goede man is ook niet naar de wedstrijd in de bestuurskamer geweest. Ik weet niet of hij dat niet dorst of zo. Hij heeft het uh, papiertje afgegeven aan iemand. Dus je geeft hem even bij de bestuurskamer. Maar van is hij van weggegaan. Die klopt dus iets niet. In ieder geval, laat eerlijk zijn. Oké, okay, nou, wordt vervolgd, Jan. Ik ben aan met 2-1. Dat is interessant. op het formulier. En ik weet niet of uh, het bestuur van Zandvoort nog een brief gaat schrijven. Overbos, uh, die zou nog overleggen met ze. En wat eruit is gekomen, dat weet ik nog niet. Oké, okay, nou, als, uh, als er weer uh, nieuws is, dan uh, houden we de luisteraars daarvan op de Hey, fijn weekend en uh, dankjewel. Oké. Okay. Okay, dat was Joop van Essen. inderdaad de winst voor uh, SV Sofort. Winnen vandaag met uh, 1 tegen 4. Een mooie eindstand dacht ik zo. Ja, hé hey, hé, hey, hey. daar worden we stil van, hè? Ja, ja. die verzin ik, maar jij komt ermee. Nina Simon was dat en ik got no life.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 Het blijft ja. mooi. We gaan hem gewoon even een stukje draaien, zodat we de zaterdag weer kunnen. Zie je vijf Voorts. Moet je gewoon keihard zetten en dat moet uit de speakers knallen. Ja, De tune van Veronica. Wie heeft die tune eigenlijk gemaakt? Weet jij daar wat nieuws over? Dat cd'tje heb jij hier. Oh, jij wilt cd'tje van me Moet ik even spieken? Ik denk je weet het wel, hij is je hoofd. De Horse, Cliff Nobles Co. Nou, spreek toch voor zich. Nou, helemaal lekker. Als je dit hoort, denk ik gelijk weer aan het schip. Veronica op zee.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 En dat, uh, ja, dat moeten klanten ook mee betalen. Oké, okay, ja, wat, uh, wat kost een les bijvoorbeeld als je een les wilt volgen? Voor een volwassene is als je een uh, als je een abonnementsprijs hebt, is dat uh, €15,50 euro per les. Oké, okay. en onder begeleiding uh, dan leer dan het paardrijden. je het uh, buitenrijden? Ja, dan heb je een uh, gediplomeerde instructeur die in de baan staat. En als je verder bent, dan kan je ook mee met ons buitenritten. Die uh, door het waterleidingduin gaan of uh, over het strand.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 Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerbeek willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuindorders langs de len. En in december met de hele buurt op jacht op kerstbomen met razen. Op aljaarsavond fik je stoken, voor al die autobanden ook de fan. Ik zou best nog wel een keertje met die horen de Aden willen kijken. In het zuiderpark de lange zij, een warme wacht, support als om je heen. Lekker kankeren op de jouw Burg. en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die erkel, dat stijf vast overheen. Oh, de doet De schilderswerk, De lange poten En het plan en Haag Ik zou met niemand Willen rally Met een gaat Als ik geen hagen Nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje Net als vroeger Een nachtje willen stappen mijn poeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het racewerk, een plan. En naar kie gaan op heen. De dag daarna een kato dus naar Scheveningen. Lekker al pakken in de zon Oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de tuin. De schilders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 Te ver van dus net van nooit weer terug heen. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de Denny. De schilderswerk, de lange pootie en het vlek. Oh, oh, Den Haag, ik zal met niemand willen Rally. Met mij gaan hurlyen. Meteen gaan jullie als ik geen Haagenees zal zeggen. Meteen gaan jullie als ik geen Hagen nees, zal zijn.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 in my mind Home. Is dat daadwerkelijk de titel, Albert-Jan? Ben je even een uurtje bezig hè, als je die je voorlezen? <laughs> Ja, maar wel een zoet nummertje. Hè? Ja, heel uh, zoetsappig. Ja, heel, heel, zoet. ja, nou, zullen we nog een plaatje gaan draaien? Want ik zie jou alweer uh, ja, ik met niet, een ik stapel kom niet, ik, berichten. Ja, nee, je er komt er niet, doorheen, ik kom er niet doorheen. Nee, we willen nog twee platen draaien. Uiteraard, always look on the bright side of life. Maar, maar ook nog deze. Ja, die vond ik nog eventjes. Ik denk, nou, dan ga ik hem toch nog een keertje draaien. Verras ons. Ja, daar komt hij aan.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 Huil, bid, lach, weg en bewonder. Zie weg, huil, bid, lach, weg en bewonder. Niet zonder ons. Voor degene met zijn slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet u weten.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 En ZING, VECHT, HUIL, BIT, LACH, WERK, EN BEWONDER ZING, VECHT, HUIL, BIT, LACH, WERK, EN BEWONDER ZING, VECHT, HUIL, BIT, LACH, WERK, EN BEWONDER Met deze plaat van Ramses, Shafie en ZING, VECHT, HUIL, BIT, LACH, WERK, EN BEWONDER komen alweer een uh, einde aan deze af...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 Over de toedracht van de steekpartij op het ROC in Goor is nog niets bekend. Bij een verkeersongeval in Schagen zijn vanochtend twee inzittenden van een busje omgekomen. Bij het ongeluk raakten drie mensen zwaar gewond en twee licht gewond. In het busje zaten zeven mensen van de dagopvang van een verpleeghuis. Het voertuig raakte kort voor half elf door nog onbekende oorzaak van de weg. Dat gebeurde op de N248 bij Schagen. Bij een treinongeluk in Noord-Italië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Ongeveer twintig mensen zijn gewond geraakt, een aantal van hen is zwaar gewond. Dat melden Italiaanse media. Een regionale trein ontspoorde als gevolg van een aardverschuiving die de rails heeft verbogen, zeggen reddingswerkers. Mensen kunnen zich voortaan via HIVs laten registreren als orgaandonor. Op hun profielpagina komt dan te staan dat ze donor zijn. Ook krijgen alle hivs gebruikers op hun persoonlijke pagina de vraag voorgelegd... als je iemands leven kunt redden, zou je dat dan doen? HIVS sluit hiermee aan bij de ja-of-nee-campagne van de Nederlandse Transplantatiestichting. Daarin wordt iedereen opgeroepen een keuze te maken voor orgaandonatie. Veel mensen staan volgens de Transplantatiestichting positief tegenover orgaandonatie... maar hebben zich nog niet geregistreerd. Het is de eerste keer dat HIVS het profiel van gebruikers inzet voor een maatschappelijk doel. In heel Rusland geldt vandaag een dag van nationale rouw. naar aanleiding van het ongeluk met het Poolse vliegtuig van zaterdag. Op alle Russische overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Radio en televisie zenden geen amusementsprogramma's uit. en in Russische kerken worden rouwdiensten gehouden. Bij de West-Russische